Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie wil dat het kabinet de privacywetgeving aanpast. Zodat de politie gebruik kan maken van de camerabeelden van Rijkswaterstaat op de snelweg. Dan kunnen ze veel sneller de boeren opsporen... die verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op snelwegen. Want het is allemaal vastgelegd, maar mag nu niet worden gebruikt. Dat zijn met name camera's van Rijkswaterstaat. Maar die zijn er voor de verkeersveiligheid. Dus die mogen in het kader van privacy niet door ons gebruikt worden. En dan zou je zeggen, als er opnames zijn kunt met de machtiging van de officier van justitie wel. Maar ook dat is niet aan de orde, want ze worden niet opgenomen. De laatste dagen dumpt de boeren van alles op snelwegen, mest, hooi en zelfs asbest. Boerenorganisatie LTO heeft net gezegd dat ze toch gaan praten met de bemiddelaar van het kabinet. In de wijk in Den Bosch, waar dinsdagnacht een explosief ontplofte bij een huis, zijn camera's geplaatst. Het huis raakte door de explosie zwaar beschadigd. De daders hadden zich waarschijnlijk vergist. Er hangen nu camera's bij zowel het huis waar het explosief afging als bij ...dat waarschijnlijk het echte doelwit was. Er zijn nog eens 15 mensen opgepakt... ...voor supportersrellen bij ADO Den Haag Excelsior. Excelsior promoveerde in die wedstrijd naar de Eredivisie... ...en daar waren ADO-fans zo boos over... ...dat ze het veld bestormden en met vuurwerk en fakkels gooiden. Buiten het stadion werden agenten aangevallen. In totaal zitten nu 23 mensen vast. Een schaap met honger, vanochtend in Den Hoorn. Het dier was ontsnapt en rende zo door de drive-thru van de KFC heen. En er was heel wat politie nodig om het dier te vangen. De hele parkeerplaats werd afgezet en een agent liet zijn beste schapenimitaties horen. Nee, holy, ah, bijna. Ah, Uiteindelijk lukte het agent om het schaap te vangen. Het dier is in een politiebus weer veilig thuisgebracht. Het weer lokaal kans op een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt af na een graad of 14. Morgen blijft het droog, met dan zo'n 23 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is de vertraging ruim 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah. Maandag heb ik weer even mogen luisteren naar collega Roy de Smet. We kennen hem nog, want uh, hij was hier vorige maand bij een live uh, versie van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is het vandaag. En uh, dat, uh, hij doet dus ook een radioprogramma op de maandagavond tussen zeven en acht. En wat uh, kwam er voorbij? En dat uh, had te maken met een maandelijkse lijstje van zijn radiocollega uh, en compaan. Kees Peijsen, daar zat uh, dit nummer ook in. Pantaardrij van Alaska. En ik denk, ach, dat is eigenlijk best wel mooi om mee te beginnen. En er zit ook nog een diepere lading bij. En uh, dat, daar ga ik niet veel over uitweiden. Maar in ieder geval zeg ik er wel bij dat dit van een uh, album komt. Namelijk het eerste album van Alaska uit 2012. En dat album kan in mijn ogen nog steeds moeiteloos de tand destijds doorstaan. En aangezien we toch uh, alleen maar Noord-Hollandse producties uh, draaien... is uh, dit er eentje uit het verleden. Dus uh, welkom. We gaan uh, straks uh, praten met uh, Siska Mors van Secret Rendezvous. Die hebben uh, daags na onze vorige uitzending ook nog uh, meteen een single uitgebracht. Uh, Feel so good, don't it? Dit is een, uh, een beetje een R&B-nummer, maar ze komen uit Amsterdam. En dan tellen ze mee voor het uh, hele verhaal. Tweede uur... Ja, daar is het gras lichtelijk een beetje voor mijn voeten een beetje weggemaaid. Maar goed, ze zouden wekker zetten. Dat is Mariska Lialing. En eigenlijk zit daar ook een nummer wat refereert aan dat eerste nummer... wat ik net heb gedraaid van Alaska. Daar zit ook een nummer in van Von Vee. Want Mariska Lialing is van Von Vee. En daar gaan we dan in het tweede uur mee praten. Want de aanleiding is dat ze vorige week... hun nieuwe single Turmoil Turmoil hebben uitgebracht. En in het laatste uur, dat is uh, deels een beetje de mist ingegaan. want uh, daar was de bedoeling dat we er ook nog een heel artikel over zouden hangen... bij 3 voor 12 Noord-Holland, een interview, en ik zou dat doen. Maar uh, dinsdag ging ineens de app af en uh, zei Babs... ja, sorry, ik ben uh, niet helemaal lekker. En uh, dus uh, kan ik het interview niet uh, doen. Maar telefonisch kan het wel, en dat gaan we vanavond doen... En het komt mooi uit, want ook daags na de uitzending... had zij een nieuwe single uitgebracht. diepgang op de dansvloer. En bovendien kunnen we het dan uh, hebben over die single. Maar ook over haar, um, ja, binnen of meer subsidie... die ze toegewezen heeft gekregen van het popplatform NH-pop. En daar had diezelfde Frank Bond die je net hebt kunnen worden... van Alaska alles mee te maken. Want hij is een van de trekkers van NH-pop... Goed, heb ik alles gezegd en dan kan ik gewoon verder gaan. Dit werd aangevlogen via de vrienden van Indie Excel En bovendien hebben we er wel eens aandacht aan besteed aan Lisa Loog. En ze heeft een aantal nummers akoestisch bewerkt. En die gaat ze akoestisch ook uitgeven. En Lisa Loog krijgt hierbij de steun van Cotton Palm. En het nummer dat heet Empty Room. Walk in this empty room that I us. The pictures on the walls are meant to relate to our love. This empty house doesn't have space for us. The four walls holding until. Say both could talk and listen so we don't let each other drain. It's a simple understanding of not being the same. I know we say we understand but we drive each other insane. inside How do I create some love Twee mensen die een beetje Flamengo-achtige muziek maken. Dit is er één van. Die komt uit Noord-Holland en hij heet Marnix Ducroc, Maar beter bekend als Holanda Loes... En deze Hollandaloes, daar hebben we bij 3 voor 12 Noord-Holland ook wel het nodige aandacht aan besteed. En eerder in deze maand is daar nog een artikel over verschenen. En dat nummer dat heet Ciao. Daarvoor hoorde je Lisa Lowe en Empty Room. Dus een akoestische versie van het oorspronkelijke nummer. Dat ze niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Een van de leuke nummers uit juli is dit. En ze noemen het Softpunk. Ze uit Amsterdam, schuine-Utrecht. En ze heten de Zweefclub. En het gaat over een gratis spa. Ik ben allemaal veel agressiever. Ga ervan uit dat ik ga verliezen. Het is totale arrogantie. Maar dat zou ik nooit hard zeggen, Niet spieken Ga ervan uit dat ik ga verliezen Het is even wennen Maar zo werkt het ook Een gratis paard So... een uh, Zandvoorts stinkje. Want het is van H.P. Wins. Die komt niet uit Zandvoort. Maar DJ Lambda wel. En daar schuilt Edwin Keur achter. En dit nummer is uh, dit deze maand uitgebracht. Broken heet hij. En het grappige is uh, dat er toch wel een uh, behoorlijke jaren negentig twist aan zit. En nou vraag ik me af, en misschien zit Edwin toevallig uh, te luisteren, ik, uh, of de mastering is gedaan door Jeffrey de Gans. Dit is een oude radiomaat van Edwin, want ze hebben hier bij dit, bij dit lokale radiostation nog ooit nog eens een keer een radioprogramma gehad. Op de vrijdagavond, kan ik me nog herinneren, dansbaar, dansbaar gedeelte. Maar die, die Jeffrey de Gans, die heeft toch nog behoorlijk wat gemasterde dingen uitgebracht. En zo hoorde ik, of zag ik van de week... bij een reactie bij Demira onder. Van ja, te gek Demira. De maar waar ik scher, gescherend heb gezegd... hé hey joh, heb je die mastering dan ook alweer gedaan? Daar heeft hij Jeffrey de Gans niet over uitgelaten. Wat ik wel weet is dat hij de EP van Ghana gedaan heeft. De mastering. En dat is behoorlijk uh, daaruit uh, af uh, te luisteren. Goed, we gaan zo dadelijk uh, proberen... Sitske Mors van uh, Secret Rendezvous aan de telefoon te, uh, te krijgen. Want ja, dat is een beetje aangevlogen door IndieXL. Dat is een, uh, een muziekplatform op het internet. Dat is eigenlijk een radiostation. En uh, daarin zit een uh, mannetje, die heet Conjo Vergeren... en die presenteert op Facebook Your Daily Dutchie... En daar heb ik het van gezien. En ik dacht, nou, dat is best wel grappig om dat te kunnen draaien. Zeker hier in Zandvoort, waar het toch al een beetje zomers eraan toe gaat. Hoewel, als ik nu naar buiten kijk, dan valt het een beetje tegen. Maar men heeft het bolle dat het komend weekend het aardig weer zo zal gaan worden. En vanaf zondag staat er ook weer een groot evenement... wat behoorlijk maatschappelijk betrokkenheid bij ons toont. En dat heet Sprite at the Beach... Maar goed, zover is het nog niet. Uh, we gaan eerst even iets uh, moois uh, draaien van uit het uh, verleden van Secret Rendezvous, en dat komt uit 2020, Back in the Day. You You look like a king, and you knew I was watching you. Yeah, See, I was never a cool kid. Vintage clothes, always humming something with my headphones on. I tried to fit in, but I guess it was different then. Got that vibe. But you took me to the movies, and though it was innocent, I bet you didn't realize right then and there it would set the tone for what's to come. Ah. By now, you probably had your best share of heartbreak. Honestly, I thought I was never gonna see you again. But ever since '99, each summertime, I reminisce about you and me back in the day. Geen gereden! Geen schietzke! Nou, dan ga ik gewoon even verder met uh, Woman from the start Met the Tamachi, Tamagotchi Paradise Krijgen ze wat halve mijn bek niet uit! Magotchi Paradise en dat uh, was Woman from a Start. Nou, die Woman from a Start die had een valse start uh, voor vanavond, want uh, ik heb haar uiteindelijk aan de telefoon. Dat is Sietke Mors van Secret Rendezvous. Goedenavond. Hi, goedenavond. <laughs> ja, ik, uh, we hadden in de mail ergens staan, half acht. Ik bel trouw om half acht op en... <laughs> geen telefoon, Alleen een voicemail. Geen diva. Echt niet. Echt niet. Ik vergeet normaal nooit <laughs> dingen. Maar ik had helemaal de tijd kwijt. <laughs> ja, nou goed. Het zij je vergeven. Uh, maar dan heb ik altijd een uh, radiocollega ergens in het land. Die doet op uh, zaterdagmiddag uh, een uh, radioprogramma. En die gebeurt dat soms ook wel eens. En dan uh, ja, heb ik het dus nu even het uh, Willem de Waarte moment. Uh, dat, uh, zo heet die radio -collega, Dus uh. <laughs> Dat gebeurt <laughs> hem ook wel eens. Uh, maar goed. Uh, dat Momentje dat hebben we nu gehad. Uh, uh, ik ben blij dat je, je aan de telefoon hebt, dat sowieso. Ja, uh, ja want um, laat ik eerst uh, beginnen met Secret Ronald Revoel, want jullie hebben toch al een uh, behoorlijk verleden, als ik het uh, zo heb gelezen. Ja, we zijn al een tijdje bezig en uh, het gaat allemaal heel langzaam. Langzaam, ja, ja. Dat vind ik natuurlijk veel te langzaam, maar er gebeuren allemaal mooie dingen. En uh, tijdens uh, corona hebben we heel veel geschreven. Ja. Um, dus dat zijn we allemaal nu langzaam aan het uitwerken. En we hebben net vorige week onze nieuwe single gereleased. Ja, dat is Feel So Good, Don't It. Daar komen we zo op uh, terug. Um, want ik had, uh, al eerder had ik uh, Back in the Day had ik, uh, gedraaid. Dat dateert ook uit 2020 volgens mij ook. Ja, klopt. Dat is ja. echt... Ja, dat was onderdeel van onze laatste EP en die kwam er zes weken voor de eerste lockdown in ja. maart uit. Dus dat ja. was echt top timing. <laughs> ja. Dus uh, ja, er, er kwam dat jaar allemaal muziek uit, maar we konden er heel weinig maar mee spelen. Helaas, we hebben wel wat shows gedaan, maar hmm. ja, dat is toch wel jammer natuurlijk dat je ergens aan gewerkt hebt aan een EP en daar wil je lekker gewoon veel festivals mee doen en... Maar goed, we hebben heel veel artiesten natuurlijk gehad. Ja, ja, jullie waren niet de enige in dat opzicht. Um, toch even terug uh, wat ik even gevonden had. Want uh, jullie hebben het uh, geschopt tot uh, 3FM. Zag ik Serious Talent geweest? Ja, Serious Talent inderdaad. Ja. Uh, popronden gedaan. Eigenlijk, ja, best wel veel uh, toffe dingen. We hebben ook in België en Engeland en Frankrijk gespeeld... Mm. En ja, weet je, het is een droom om ook gewoon echt een hele tour in Nederland te gaan doen en ook, weet jij, helemaal echt uh, misschien in Amerika dingen te gaan doen. Het zijn echt uh, toekomstdromen, dus daar werken we hard aan. Maar uh, ja, ieder jaar gaat het eigenlijk wel een stukje beter, dus we zijn heel blij. Mm -hmm. Ja, want uh, de, ja, het vraag ik me eigenlijk af. Heeft dat dan toch nog iets opgeleverd? Zo'n ja, zo'n stempel van zeer Talent uh, van 3FM. Nou, toen kregen we wel nog meer shows, hm. uh, ook andere radiozenders. Het is toch, ja, het is inderdaad wat je zegt, het is wel een stempel. Hm. Uh, dat is gewoon fijn, een soort erkenning ergens ook. Weet je, toen waren we ook al wel een paar ja. jaar bezig. Uh, dus dat voelde gewoon goed. We deden op dat moment een popron. Dus dat alles kwam. Ja. Op dat jaar een beetje bij elkaar of zo. Ja, ja maar ik, ik heb dan wel zoiets van. Zit er dan uh, bij jullie dan een soort moment van verwachtingspatroon? Dat je dan denkt van. Goh, dat we het uh, dat we het zover hebben gebracht. En dat je dan op een gegeven moment een verwachtingspatroon hebt. En dat je dan denkt van. er zou toch wel wat meer uit mogen komen. Of zit dat toch gelukkig dan niet bij jullie zo in elkaar? Nou ja, we zijn wel heel nuchter en we weten ook dat het genre wat wij maken. dat is niet zo huh? heel groot in Nederland. Nee, dat weet ik. Dus, dus het is een, daar is een hele kleine scene voor. Um, en ook rond het moment van popronde waren we nog steeds een beetje zoekende tussen elektronisch en soul. Mm -hmm. Heel veel uh, mensen hadden er ook zoiets van. zijn jullie nou meer disclosure of zijn jullie meer uh, Beyoncé? zeg maar wat. Mm -hmm. Dus. Uh, Mensen moesten ook nog een beetje een soort van het begrijpen van wat voor sound we aan het maken waren. En langzaam, weet je, door steeds ja, meer nummers te produceren, vind je je weg en je sound. Mm. We hadden op dat moment nog helemaal geen boeker. Uh, die hebben we ook pas uh, eigenlijk vlak voor corona gekregen. We hebben nog nooit een manager gehad. Weet je wel, ja, de ja. De dat geldt een slok om dus een borrel natuurlijk. Ja, dus we hebben heel veel gewoon zelf moeten leren. Mm. En, uh, dat is prima. Dat is super leerzaam geweest. Ja. Uh, maar dan duurt het wel allemaal wat langer. Ja, ja logisch. Uh, nou uh, had ik op een gegeven moment deze single uh, opgeslagen in mijn mapje. En toen zag ik ineens ook nog iets staan. En dat heet Homie Lover Friend. Is dat ook van jullie? Ja, dat is het nummer uh, waarmee we Series Talent zijn geworden. Kijk, ja. dan, heb toch, uh, dan heb ik toch iets uh, goeds, goeds gedaan. In dat <laughs> overzicht. Ja, het is uh, die nieuwe single. Uh, die, uh, die kwam dus uh, voorbij uh, door iemand die, uh, ja, die ik uh, ken. En hij uh, doet een uh, radioprogramma op een uh, internetradiostation. Dat heet Indie XL. Dat is Corio Vergeer. Die had, dat, uh, oh, ja. die had het uh, meegenomen in Your Daily Dutchie. En toen dacht ik van, nou oké, okay, dit is uh, wel eventjes even uh, mijn oren spitsen. En ik hoor waarachtig uh, R&B, uh, ja, avant la zou ik bijna zeggen. Want het is uh, zoiets uh, waar mijn radioroutes een beetje liggen als etenpiraat. Dus ja, ik denk, nou, dat uh, spreekt mij wel aan. En dan zeg je ook heel terecht, er is een heel kleine, uh, ja, kleine markt uh, voor. Een uh, markt vind ik dan weer een beetje, maar het zijn uh, een klein groepje mensen die dat uh, leuk vinden. Nou ja, die het leuk vinden, die dat is er nog wel, maar meer soort van er zijn zo heel veel bands in Nederland die dat maken. Je hebt yeah. of echt oh, yeah. straight up jazz of een soort super, yeah. uh, weet ik veel Otis Redding soul, yeah. um, maar ja R&B funk. Neo Soul dat soort invloeden. Dat, er zijn wel een aantal bandjes... ...maar het is niet dat je dan op ieder jazzfestival kan spelen. Of ja. een festival. Ja. Wat, wat uh, trekt jullie aan in, uh, dit, in, de, in deze tak van muziek? Nou ja, dat is waar we eigenlijk ook mee opgegroeid zijn. We hebben vroeger heel veel... Uh, ...D'Angelo, Erica Badu... Ja. ...maar ook een beetje verder terug Chaka Khan... Uh, ja, ja. ja, dat zegt mij alles. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is een beetje de, de, de tijd... dat ik uh, de huiskamerfeestjes van een drive-in discotheek deed. Roovers en Chaka Khan en noem maar op. Uh, dus ja, uh, dit zegt mij uh, heel veel. En, ja, dus, dus ja, daar heb je dan een beetje een gevoelige snaar geraakt dan in, in dat opzicht. Maar um, deze single, want daar gaan we nu zo langzamerhand een beetje naartoe. Uh, gaat dat uh, een aanleiding vormen voor meer materiaal? Of hebben jullie al materiaal wat jullie nog de komende tijd gaan uitbrengen? Ja, dus ja, uh, feels so good, donut is uh, onderdeel van een EP. Uh -huh. uh, die komt hopelijk begin volgend jaar uit, maar we hebben... Nog meer nummers al klaar. Uh, dus we gaan de, ja, de komende tijd gewoon allemaal songs uitbrengen. Hmm. Dus er komt heel veel muziek aan. We hebben eigenlijk in de coronatijd ongeveer twee albums geschreven. Dus nu is het meer een soort van kijken wat past bij wat. Ja. Hoe gaan we dat doen? Maar ik denk dat er heel veel muziek aan gaat komen. Ik, uh, ik ben heel nieuwsgierig. Um, dan even goed, waar, waar, waar is de muziek op te vinden en waar zijn jullie op te vinden? Nou, uh, op onze website secretrundefool.org kan je een linkje vinden uh, met alle ja, platforms waar die op staat. Maar het staat gewoon Spotify, weet je, Deezer, you name it. Mm -hmm. Overal. En Socials. zitten we. Ja, ja, alle socials. We zijn overal. Ja, eigenlijk overal. Nou, dat is, dat is heel mooi om uh, te horen. Dan uh, gaan we hem ook uh, nu uh, laten horen. Hier is Secret Rendezvous Revoel en Feel So Good Don't It. it hasn't been easy. I can see it in your eyes. Speaking weeks Tell me what's been on your mind on your You mind? did a good thing, Cause all he could do was lying You're much better off without him yeah. Forget your worries Let's go get another drink Grab your back and everything Tonight's gonna be lit Cause I feel so good when Went up till the early morning Made me wanna say Of the summer, make me wanna see? 20 Bye. The ik heb vragen aan mezelf, Zo van was die shit het waar Maar die vragen stel ik nooit, ik ben alleen maar aan het gaan Aan het cruisen door de city, mijn hoeven net mijn koning Niemand zei het was pretty, ik zweer al die niggas logen Ik geloof niet wat ze zeggen, ik geloof alleen mezelf En mijn niggas ben je ready voor die knowledge die we kicken Wat ze zijn niet ready, die niggas zijn niet ready Maar luister op wat we vertellen, maar al bereik ik de helft Maar dit gaat verder dan, ik ben de ruimte in Beetje pijn vergeet die shit vanavond en dat schrijven dan schrijf ik weer, ja. Ja. dat schrijf ik weer Vergeet die shit vanavond en dat schrijf ik weer ja. Ik ben bijna skeer. vergeet die shit vanavond ja, ja, schrijf ik Ey, Ik heb niet genoeg tijd om je te zeggen waar mijn maat het is op Als ik schrijf is mijn pen het als luik Ik zeg kijk, sluit je ogen we zijn blessed Dat is één, alsjeblieft je bent niet hard Uit mijn zicht nigga verdwijnen. Ik heb niet genoeg tijd dus ik kom thuis in de nacht Als jij blij waar je bent ga ik zijn waar je dacht Dat ik never ever ever zou komen Kleine jongens hadden dromen in de 11-0 Dus je moet het echt zelf doen Ik leerde dat vroeg, daarom ik twijfel, ik nooit als jij vraagt of shit lukt De tijd staat even stil als ik praat Ik heb genoeg verstand, maar niet genoeg scheid om die shit niet meer te doen Nah, niet genoeg, nee, niet voor mij Ik blijf gaan op gevoel en zolang mijn pen niet verstrijkt Check ik die mics en denk ik niet na over basics Ik vind het nog steeds raar dat je meelift niks ik denk, Door. Dus dit was MC Lost en door de City, dat komt van fases af. No Fazers Be young universe. Singing my songs from the east to the west. Money will never buy me happiness if we do what we love and we love what we do. Why can't I just be be on your own. I wanna feel the love, I wanna feel the pain, wanna feel the sun, wanna feel the rain, I wanna feel the warmth, I wanna feel the cold, I wanna feel the earth, I wanna feel the hier ooit in de studio gehad. Deze Jack in the Weatherman. Uh, maar het is ook alweer uh, zeker zo'n acht jaar terug uh, dat we dat uh, hebben gedaan. Uh, dit uh, kwam van een uh, album wat ze al eerder hebben uitgebracht uh, uh, de afgelopen maand. One of Us. En dat, die hoorde het titelnummer MC Lost hoorde je daarvoor. Met uh, Door de, de City van het album Phases. We gaan er nog één uh, doen tot aan het uh, nieuws van 8 uur. En dat is Dingle Band en Wide Open. Growing. In case you want to see, whatever you can be, discover and keep growing, new grounds but I'm showing, ears and eyes, eyes and ears, why? Take up your pillow Swinging it away